Bijna de helft van de Nederlandse goede doelen verwacht dat de inkomsten dit jaar teruglopen als gevolg van de crisis. Mensen geven minder en ook de vermogensfondsen hebben last van de crisis. Al gaat het dit jaar wel beter doordat de beurs is aangetrokken. Dat blijkt het onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Bijna 20% van de goede doelen wil bezuinigen. Dus doen dat vooral op personeel en ze huren minder uitzendkrachten in. De goede doelen zelf worden ontzien. Dat kan doordat de organisaties hun financiële buffers aanspreken. Meer dan de helft van de goede doelen... denkt de komende jaren nog last te hebben van de crisis. De DSB-bank moet uiterlijk vrijdag een overeenkomst tekenen... met gedupeerde klanten. Anders komt er een rechtszaak. Dat heeft de stichting Steunfonds Probleemhypotheken gezegd in Nova. De overeenkomst zou gisteren worden getekend... maar op het laatst zegt de bank af... De Raad van Bestuur zou meer tijd nodig hebben. De SP wil van minister Bos weten of de Nederlandse Bank... een oplossing rond het probleem hypotheken tegenhoudt. Premier Balkenende moet helderheid geven over de vakantievilla... van prins Willem-Alexander in Mozambique. Regeringspartijen PvdA en ChristenUnie dringen daarop aan... na aanhoudende negatieve berichten over het project. De lokale bevolking zou te weinig mee profiteren, zoals was beloofd. Balkenenden moeten ervoor zorgen dat de geruchtenstroom stopt, vinden de twee coalitiepartijen. Australië verhoogt zijn belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt naar 3,25 procent. Daarmee is Australië het eerste grote westerse land dat de rente verhoogt, nu de wereldeconomie zich begint te herstellen. Australië heeft relatief weinig last van de crisis, alleen in het laatste kwartaal van 2008 was er sprake van krimp. Om de economie op gang te houden kwam de regering met een uitgebreid stimuleringspakket. Zo kregen gepensioneerden en lagere inkomens een extraatje en werd er extra geïnvesteerd in de infrastructuur. Het weer, plaatselijke mistbank. Vanochtend eerst ook wat zon, maar later opnieuw regen. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...op 105.8 fm... ...en Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, goedemiddag. Welkom bij het derde en laatste uur van Zondag in Kermeland... En we gaan snel over naar de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal. Het staat 1 tegen 2. Maar volgens mij is het ontzettend spannend. Tjerk de Blauw. Het is niet eh, spannend. Het is nog steeds 1-2 in die wedstrijd. Bloemendaal eh, probeert te voetballen. En, het is, eh, ja, en probeert de aanval op te zetten. probeert dus voor het voor een goal te komen van eh, Allianz. Maar zoals ik al zeggen, je moet ze wel gaan maken. En dan moet je gaan oppassen dat je niet zo'n rare goal eh, om je oren krijgt. Zoals net. En hier stond eh, Remco van Stond in de goede positie van Allianz. Maar die stond eh, buitenspel. En dat betekent dat het vaar geweken is voor eh, Bas van Velzen. En dat was van Welzen rustig die bal kan ophalen. en legt hem dan klaar. En het zal gijs Jantheid die gaan trappen. En hij laat het over aan Bas van Welzen. Bas van Welzen moet de bal een beetje terughalen van de scheidsrechter. Hij moet precies op de rand liggen van het stadsgebied. En dan kan Bas van Welzen gaan kijken waar hij een kan trappen. Bas van Welzen gaat kijken een paar aantal meter lopen. Gaan plaatsen dan in vier richting Kuit. Kuit kort op door, maar er staat niemand bij. En ondertussen is er wel er komt er weer een controlerende aanval van Allianz. Weer de rechterkant van stad En is het de die er goed tussen zit. Maar dan komt die bal nog, nog steeds niet weg. En dan hebben weg en of Gijs-Jan Poelgeest die bal gaat wegtrappen. Maar die komt er niet bij, dan moet, uh, dan moet Beren corrigeren. En die komt er ook niet bij. En dat betekent tegen van de lijn. Een ingooi voor de Allianz. Die wordt snel genomen. Is het Joost Hopkirië goed tussen? Komt hij die bal aan? En reet weet je, dus, het. Wegtrap weg. Weg en weg. Geen gevaar natuurlijk. Vol je eigen op, Want dat is levensgevaarlijk. Maar dan komt we toch weer een ingooi voor uh, Allianz. En is is de Beren die er niet bij kunnen komen. Beren heeft toch die bal in zijn voeten. Kuit. Kuit. Op uh, andere Beren. Beren. Plaatsen we meteen met de rechterkant het veld naar Wattersnel. waterstel moet die bal aannemen. Moet een actie gaan maken te kijken. Gemaakt een dribbel. Gaat nog steeds kijken wat die bal kan doen. Plaatsen we dan een Weeren Waarschijnlijk. Nee, kaart van terug naar bij die Heeft de bal in zijn voeten daar. Dan is het daar weer Weeren die erbij komt? Maar snel kan er ook niet bij komen. En dat betekent dat Allianz uitkomen aan de linkerkant van het veld. Allianz. Komt die bal diep recht in die spits. En dan moet Joost Hofke erbij komen. Maar het is wat ze wel Rustig kunnen oppakken. Gevaar is geweken. En dat betekent dat Joost Hofke aan de linkerkant die bal heeft. Joost Hofke, aan het Jim joat. Probeert een hoofd te bereiken. Maar die bal is niet goed. En dat betekent dat er in Allianz. Allianz is echt druk bezig. En wederom is het Hofke die, die bal over zijn land heen gooit. En wederom een ingooi van Allianz. Allianz aan de rechterkant van het veld. Die is het Hofke die kan er niet bij komen? Nou, dan moet de Gijs-Jan Poel corrigeren. En die gooit goed zijn lichaam ertussen. En dat betekent dat die wel rustig over de achterlijn heen rolt. En dat het gevaar is voor het doel van Bas van Velzen. En dat we gespeeld hebben hier 35 minuten. Dus nog 10 zware minuten voor dan, moeten we dan Om deze stand zo te houden van 1 tegen 2. Oké, okay, dankjewel Tjerk. We gaan straks uh, natuurlijk live naar jou terug voor het einde van deze wedstrijd. Maar wat wij eerst gaan doen is naar de Harmony Sint Michael in Heemstede. Want deze vereniging bestaat namelijk 100 jaar. Maar nu is natuurlijk hier muziek bij CFM Zandvoort en AB Radio. Op E-Radio, je blijft op de hoogte, iedere zondag tot vijf uur. Eze amor llega sin esta Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de comprendentas, amor del de pasado, venderé y venderé. Toch wel een erg leuk nummer hier bij CFM Zandvoort en na nou bij Radio Bambolero van de Gypsy Kings. En snel over naar de, ja, de spannende wedstrijd Allianz Bloemendaal met uh, ja, nog een paar minuten te gaan, toch Jerk? Het is nog een minuut of uh, drie te gaan in deze wedstrijd, waar de stand nog steeds 1 uh, tegen 2 is. En uh, ja, Allianz, uh, ja, die, die, die heeft gewoon alle mazzel van de wereld. Want uh, zoals Gide vertelde, dat hij minstens al, uh, ja, al 4-0, 5-0 moet staan in deze wedstrijd. Maar ja, het is nog steeds één-twee, dat betekent dat je nog steeds moet opletten die laatste drie minuten. Want één counter kan dodelijk zijn natuurlijk. En dus Corving die bal goed weghaalt, komt de Corving uh, die plaatsen meteen. Vier wil klooster over de zijlijn heen. En dat betekent er ingooien voor Allianz en overkant voor het veld. Aan de linkerkant helemaal. Die bal richting die spitsen. Er is ook een resoluut tussen, Wegkopt in het centrum vandaan En weer over de zijlijn heen gooit. Komt hier een ingooi voor de Allianz. Drie meter verder dan de eerste ingooi. En dan uh, moet je opletten, natuurlijk. Heel even hoe we daar moeten kijken. We opletten daar is het hemdbal eigenlijk. Maar het is meer die beert die bal in één keer goed wegknalt eigenlijk. En is het waar die ertussen tussen moet komen. Waar die doet het goed? Klaar weer van de plaatsen. Wat is nou, dat lukt niet. Dan kan Allianz weer uit. Aan de rechterkant uh, nu die bal. Tim Jones die gaat het corrigeren. Doet het heel goed. Plaat die bal over de zijlijn heen. Resoluut. En op preken dat Even tijd weer. ...Allianz uh, wat snel die bal gaat halen. Er moet toch een ingooi... ...ter hoogte van de middenlijn komt die bal via Vincent Voorduin... een eerste Gooi Het aan de linkerkant. En uh, dan uh, is daar nog steeds Allianz... Die, die bal heeft in de hoogte van de cirkel. En het is K die goed tussen komt. En dan wordt er overtreding gemaakt volgens de scheidsrechter op de cirkel. En daar moeten we al opletten dat die bal niet erin gaat zeilen. Want het zou heel zuur zijn als je zo goed staat te voetballen. Maar ja, je moet ze natuurlijk zelf maken. En dit zijn die momenten dat het dus heel gevaarlijk kan zijn voor het doel van. Van, van, ...van Allianz. Dus uh, er wordt het doel van Wassenvels. Uh, van Het is dus Donnie Labij, die erbij gaat staan. Die zal gaan trappen. Trapt die grond even leg. De Schijnt De er zegt de muur uh, goed. Er staan twee, vier, vijf man van Bloemdaal in die muur. En uh, er staan er twee man naast van Allianz. En dat betekent dat Donnie Labai zal gaan trappen. De schijntzetter staat erbij om het zijtje te geven. Komt die vrij trap van uh, Allianz. En... Uh, ah! Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En die staat er zo in die bal. En dat betekent dat die stand hier 2-2 geworden is... ...in deze wedstrijd. En dat is al heel zuur. Ik zei het toch, je moet opletten. Want dat is levensgevaarlijk. En het is Donnie Nadijs die die bal erin trapt eigenlijk. En volgens mij werd hij nog vierde voet aangeraakt. Maar dat betekent wel dat Bloemendaal we hier ja, om een 2-2 stand staat. En uh, dat hoeveel minuten is er nog aan te gaan in deze wedstrijd. Het kan elk moment tijd zijn. En het is geen En het is inderdaad afgelopen in deze wedstrijd. En dat betekent dat Bloemendaal punt te laten liggen hier in deze wedstrijd. En dan dat Bloemendaal nou gelijk speelt met 2 tegen 2. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. Zwaar puntverlies dus uh, van Bloemendaal uh, uh, uit tegen Allianz. Dus 2 tegen 2. altijd vrolijk van. George Baker met A Little Green Bag. Het is, uh, bijna half vijf bij CFM Zandvoort en AB Radio. Zometeen gaan we naar Michel van Berg. Want hij, uh, kan ons meer vertellen over het, honderdjarige uh, bestaan van de, uh, van, uh, de, de, de, de groep. De, ja, de muziekgroep eigenlijk Sint Michael. En hij kan ons iets meer vertellen over. Pardon. Uh, ja, waarover ook alweer. <laughs> oh ja, over de, uh, het veertigjarig bestaan van het Orgelmuseum in Haarlem. Nou, dat zometeen. Maar nu eerst even terugblikken naar Korendag. Want uh, ja, Jaap Koper was uh, gisteren aanwezig en sprak met uh, Anita de Man van uh, Zanggroep Amusing. Nou, die vereniging bestaat al 86 jaar. En uh, deed nu voor het eerst mee met de Korendag hier uh, bij, uh, van de Beachpop Singers hier in Zandvoort. En uh, ja, ze... ze ze komen helemaal uit Mook. Nou, ik heb geen idee waar dat uh, vandaan komt. Maar volgens mij is dat wel een eentje weg. Maar goed, uh, laten we luisteren naar hoe Anita, de man van Amusing, uh, ja, de korendag vond. We hebben het over de korendag. Terwijl het ook een beetje wappert door die microfoon. Maar we proberen het zo uh, verstaanbaar mogelijk te maken. De koor heet Amusing. Amusing, hè? zeg je het zo goed? Ja, dat is goed. Ja. Uh, ik heb een deel even gezien. Uh, Mamma Mia, ABBA-nummers uh, uh, tegenwoordig gebracht. Ja. Dat klopt, ja. Een gedeelte van het uh, musical van Mamma Mia. Waarom juist uh, dat uh, gedeelte voor jullie? Dat vonden we leuk om te doen. Een keer leuk om te zingen. En ook omdat we natuurlijk een musical gedeelte in het uh, programma moesten zetten. We dachten Mamma Mia is weer helemaal hot. En uh, nou doen we, doen we Mamma Mia. Waar komen, we, waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Mookhoek. Oh, dat is bij Nijmegen? Nee, nee, nee, nee, nee, dat ligt uh, bij Schavendeel. Schavendeel ligt bij Dordrecht. Helemaal daar dus? Hoeksewaard, ja. ja. ja. Uh, gewoon van de dag gehoord en uh, dachten jullie van, nou we gaan dat maar doen? Ja, precies. ja. Op de site opgezocht, op, via de internet gevonden. En uh, nou ja, we vonden het gezellig om een keer te doen. We, zijn, uh, we hebben gelijk een uitje vandaag. Uh, wat, wat vonden jullie van, uh, van het uh, verhaal dat jullie in een kerk uh, staan? Ja, dat zijn we wel gewend. Wij, zijn, wij doen ook wel kerstconcerten, we zijn veelzijdig, dus uh, we hebben wel meer in de kerk gezongen. Hoe lang bestaat uh, Amusing? Hoe lang bestaan we? Amusing, nog een jaar. We zijn in juli, hebben wij een naam veranderd, want uh, vroeger heten wij Excelsior. En dat vonden we eigenlijk een oudbollige naam. En we, zijn daar, we hebben dat niet zomaar van de ene op de andere dag gedaan, maar uh, dat hebben we, uh, ja, daar hebben we wel drie jaar over gedaan. En hoe lang zit je bij jezelf bij, je bij het koel? Cool? Ik ben zelf 13 jaar lid. Dus je hebt de voorgeschiedenis bij Excelsior dus, dus meegemaakt. Ah, ja, 13 jaar, ja, geen 85 jaar. Dus ja. Nou ja, dus, dus je ziet uh, wel wel een beetje ook verschil in wat je, wat je gedaan hebt bij Excelsior en nu, uh, want de naamsverandering of blijft dat gewoon toch een beetje hetzelfde? Nee, in die 13 jaar niet, maar we, zingen, we zijn best wel veelzijdig, we zingen ook wel klassiekere nummers en wat zwaardere nummers, maar over het algemeen toch wel wat uh, meer uh, lichte nummers, musical nummers, een beetje popmuziek, top 40, proberen we. Ja, want als je op een gegeven moment uh, hiermee bezig bent... dan uh, heb ik toch ook een beetje het idee... je moet er een stuk voorbereiding in, uh, in stoppen. Ja, ja, dat is zeker. Voor de nootjes, omdat het uh, sowieso drie- of vierstemmig uh, moet zijn. Daar gaat een hoop voorbereiding aan zitten. Maar sowieso ook van... Uh, nou, hoe gaan we gekleed, Wat doen we aan? En hoe is de choreografie daarbij? En dat om uh, 40 mensen... of Tegenwoordig vijftig mensen tegelijkertijd dezelfde kant op te laten draaien. Nou, dat valt dikwijls niet mee. En het vergt heel veel tijd. Ja, hoe, is die, hoe is die dirigent dan van jullie? Want op een gegeven moment lijkt me dat uh, van... Uh, ja, die dirigent die bemoeit zich alleen met de nootjes en niet met de choreografie. Dat moeten we allemaal zelf doen. Het zijn dus niet de nootjes die we kennen die op de tafel uh, komen te staan in een café. Nee, het zijn ja, gewoon de zangnootjes, zangnootjes hè? ja. <laughs> ja, ja. Uh, goed, uh, dat, dat is het, het verhaal Mamma Mia. Dat hebben jullie dus uh, gewoon ingebracht omdat het een thema is wat uh, musical uh, is? Nou, dat nummer dat hadden we al en dat vonden we leuk om hier te doen, om, uh, omdat het wat vlotter is en uh, wat leuker klinkt, maar we hebben ook uh, dat Russische nummer, dat was, ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar dat was wat klassieker en wat zwaarder en dat willen we straks weer bij een kerst- of winteruitvoering dan uh, in een kerk uh, uitvoeren. Goed, nou zijn jullie hier geweest, is het misschien nog iets uh, voor, uh, voor de volgende keer van nou, we komen nog een keer terug in Zandvoort? Nou, we vonden het erg leuk. Maar of het volgende keer wordt, ja, dan moet ik natuurlijk even in de groep gooien. Dat ga ik niet alleen beslissen. En de penningmeester moet natuurlijk ook kijken of uh, dat allemaal kan. Ja, die moet kijken of dat de centen zijn. We ja. hebt ja. betaald voor een optreden en nu moeten, we, moeten wij betalen. Dus dat is ook een beetje andersom, hè? Uh, er komt een tweede stem bij, dus ik ga even vragen. Wie ben je? Ik ben Christa. <lacht> <lacht> ik zit ook in het bestuur, dus. Dus hier hebben we even met een scheef, oog, uh, scheef oor ook even geluisterd van wat uh, Anita net zei. Alles waar wat ze zegt. Ik sta er helemaal achter. Het is mijn zangmaatje ook nog, dus dat kan niet stuk. Goed, dank jullie wel. Oké, okay. u ook bedankt. Graag gedaan. Dat was dus Anita de Man met, uh, ja, van het koor Amusing. En uh, ja, wilt u ook weten hoe het was als u het niet gezien heeft, korendag, dan uh, kan dat nog even op de website www.zingaanzee.nl. En kijk dan ook even in het gastenboek, want daar staan dus de positieve uh, reacties over uh, ja, van alle koren die natuurlijk hebben meegedaan. start screaming. Jewel was dat van Propaganda hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. We gaan even kijken naar wat einduitslagen van het voetbal. Gaan we eerst kijken naar de Jupiler League. Nou, natuurlijk de derby hier in deze regio is Telstar tegen Haarlem. Nou, daar zijn de punten verdeeld. Het is daar namelijk twee tegen twee geworden. Dus allebei gaat met één punt huiswaarts. Gaan we kijken naar de Eredivisie. Uh, ja, vandaag vier wedstrijden in totaal gespeeld. Uh, Rode JC tegen Ajax. Daar zijn de punten ook verdeeld. Daar is het namelijk 2 tegen 2 geworden. SC Hierveen tegen VVV Venlo. Daar ook 1-1. Dus weer de punten verdeeld. En hier nog weer de punten verdeeld. Maar nergens gescoord. FC Utrecht tegen PSV. Daar is het dus de brilstand 0 tegen 0 gebleven. En flink gescoord bij Heracles Almelo tegen FC Twente. Daar is het geworden. 1 tegen 3. Nou, zo meteen dus uh, Michel van Bergen die uh, ons van alles gaat vertellen over het 100-jarige bestaan van St. Michael, de Harmonievereniging in Heemstede en het 40-jarige jubileum van het uh, Orgelmuseum in Haarlem. Maar nu eerst de Bee Gees met Spiks en Specs. Het meest optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. is dead Where is the light that would play in my street And where are the friends I could meet, I could meet Where are the girls that left far behind The space and the space girls on my mind? Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. It is dead. Where are the girls that I live behind the sticks I'm love, she is gone, she is gone, all of my life I call yesterday, the spicks and the spits Waarschijnlijk wel van de Bee Gees. Spicks en Specks. Nou, we hadden het net al over, uh, ja, uh, toch wel uh, zwaar puntverlies voor de heren van Broemedaal. Zij speelden namelijk uh, tegen Allianz uit en daar werd het 2 tegen 2. En uh, ja, tijd om even de trainer aan de tand of aan de, ja, aan de te voelen. En dat is Kees Nuyens. Uh, Tjerk, goedemiddag. Ja, goedemiddag natuurlijk. Die wedstrijd hier vanmiddag bij Allianz. Bloemendaal komt 1-0 voor. Heeft kans op kans op kans op kans. Wordt toch nog 1-1. Het wordt 2-1. En in de allerlaatste seconde wordt het nog 2-2. Ja, en dan zijn het druiven heel zuur. Want als je zo goed voetbalt en je krijgt zoveel kansen. Maar ja, je maakt ze niet. Dan weet je dat je een deksel op je neus kan krijgen. Ja, het was een, een wedstrijd van de gemiste kans. Ik denk dat Bloemendaal voor zichzelf verloren heeft vandaag. ...kort naar krachtig. Maar als je ziet gewoon hoe je voetbalt... ...hoe er gevoetbald wordt... ...er wordt fantastisch gevoetbald... ...hele mooie aanvallen... ...ja, een aantal keren ook... ...pech met bal op de paal... ...enzovoort. Maar ja... de die had er al drie moeten maken. Nou, dat is minimaal. Ik denk dat er wel meer mensen... Uh, ...dat zullen zeggen. Ik, uh, ik denk dat we voorin... Uh, ...een scoringsprobleem hebben... ...als je ziet dat er fantastisch... 1 op één uh, kansen wordt gecreëerd... ...en dat we er niet inschieten, ...dan uh, baart me dat nu eigenlijk wel weer zorgen. Dat betekent gewoon kijken... Veranderingen binnen het team? Nou, zo erg zie ik het nou ook weer niet dat we veranderingen moeten. Want als je de kansen telt die je creëert en hoe je voetbalt, is dat een lust voor het oog. Daar zal iedereen toch, uh, mee, mee eens zijn. Ik moet je wel zeggen dat uh, ik wil niet graag scheidsrechters de schuld geven. Maar ik moet wel zeggen dat wij de laatste paar wedstrijden toch wel wat moeite hebben om, uh, om met scheidsrechters goed overweg te gaan. Want nu ook, we krijgen een buitenspelgoal tegen waar ons grensrechter vlacht wat hij door laat gaan. Uh, er wordt een man bij ons neergelegd in de 16 meter en dat telt niet. En vervolgens op uh, de 49 e minuut in de tweede helft legt hij een vrije trap neer. Terwijl de lang tijd is op een afstand die, uh, die, die acceptabel is om uh, in één keer te schieten. En vervolgens moet onze muur uh, 26 meter naar achteren. Dan denk je van tja scheids, het uh, fluit dus ik twee kanten op. Maar ja, daar koop je niks voor. De druiven zijn zuur, dat kun je gewoon duidelijk stellen. En dat betekent dat Bloemendaal gewoon hele dure punten laat liggen. En dat voor de week ja, de kopjes uh, ja, weer de andere kant op gezet moeten worden. Want aanstaande zondag wachten weer een nieuwe tegenstander. En dat is uh, de Velsenoord. En dan moet Bloemendaal gewoon weer de draad oppakken. En dat was het vandaag hier vanaf het allianz Met een teleurstellende uitslag voor Bloemendaal 2 tegen 2. After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, we're gonna chill, look, and shine We're gonna call, talk, and suspicion Give an exhibition Find out what it is all about. midnight, we gon' let it all hang out After midnight, gonna shake your tambourine After midnight, it's gonna be beaches and creeks We're gonna cause talking to speech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 Up in here tonight. No fighting. We got the No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head, wanted to speak Spanish. Hey. Como se llama. Hey. Oh, Nita. Because hey. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. hey. the signs hey. of my blood. It's funny, all the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey, girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can it go. The way you move your body, girl And everything's so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking oh, I yeah. never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish. Sí. Sí. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel your right Come on, let's go, real slow Don't you see, baby, I see it's perfect They know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, attention. Don't you see, baby? Should this cure, is perfection. Huh? Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. My will, I'm self-restrain. So have fun to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know. That Sexy AMF yeah, fantasy. A refugee oh. let like me back with the fugies from a third world country. I go back like when pop carry crates for Humpty Humpty We lead a whole club, yeah, Jizzy yeah, Why the CIA yeah, wanna the watch the Colombians and Haitians? I, I ain't good. guilty It's some musical transaction. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. Oh. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. And let's go real slow, baby, like this is perfect. Hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby. Like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Check no here, was dat met Hips don't lie bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is uh, kwart voor vijf geweest. En u hoorde het al, een zeer uh, zwaar teleurgestelde Kees Nuiens. ...coach van BVC Bloemendaal. Ze speelden namelijk gelijk tegen Allianz... ...en het had misschien wel vijf of zes doelpunten voor Bloemendaal kunnen zijn. Maar ja, de kansen werden niet benut. En volgende week Velsen-Noord. dat is de volgende tegenstander. Dus bent u benieuwd hoe de heren daar spelen? Blijf dan volgende week weer luisteren naar ZFM Zandvoort en AB Radio... ...met Zondag in Kermeland. Kijken we even naar hot nieuws hier in de regio-gemeente Heemsteden. Want ja... Uh, waarschijnlijk wisten we het al, er is een auto ontploft en het was dus blijkbaar opzet. Dat zegt dus de politie Kermeland. Het ging om een uh, 34-jarige heemstedenaar die zwaar gewond was geraakt. Omdat zijn auto uh, ja, uh, ontplofte. Dat gebeurde op donderdag 1 oktober. En uh, ja, alle hulpdiensten die rukten uit. Onder andere ook een traumahelikopter, brandweerambulance. En uh, ja, volgens de politie gaat het dus om kwade opzet. Uh, nou, het is in ieder geval het uh, uh, team Grootschalige Opsporing. Die onderzoekt uh, onder, onder meer wie verantwoordelijk is voor de aanslag. En wat voor explosiever is gebruikt. En daarnaast is het motief natuurlijk waarop dit gebeurt ook onderwerp van onderzoek. Nou, de politie is ook op zoek naar getuigen die de explosie hebben gezien. Of uh, voorafgaande aan het incident ook nog misschien iets verdachts hebben vernomen. Dan kan je dus bellen naar 0900 8844. Dus 0900 8844. Dus ja, een, een auto-omploffing in heemsteden gebeurt niet vaak. Gebeurt niet veel in heemsteden. En dan nu toch uh, ja, een zwaar ongeluk. Wat waarschijnlijk nog opzet is ook. Nou, weet u er meer van, dan kunt u dus bellen naar 0900 8844. We're all wounded break our word We'll sing, sing, sing out our story till the truth is heard There's a whole new generation which who dream of veneration Who were not wiped out By the seventh Het Wounded Knee van Redbone. Het is tien voor vijf en ik zei het al, we gaan nog eventjes praten met Michel van Bergen. Hij is uh, ja, bij twee onderwerpen eigenlijk geweest: twee items en allebei uh, ja, een, een viering. Uh, Michel, goedemiddag. Goedemiddag. En ik heb begrepen, je bent bij uh, natuurlijk de Harmonie geweest, uh, Sint-Michael in Heems, dat 100-jarig bestaan. En je bent nog eventjes geweest bij het 40-jarige jubileum van het uh, Haarlemse Orgelmuseum. Uh, nou, waar wil je het eerst over praten? Nou ja, zeg het maar. We beginnen dan bij de orgel, denk ik. Oké, okay, ja, want dat was eerder, hè? Dat was, uh, als het goed is, al uh, vroeg in de middag, rond de uur of één, half twee. Ja, ja, ja. En er werd een want, concert uh, ook gegeven, geloof ik, door, het, uh, door het, uh, het orgel wat al, geloof ik, 100 jaar bestaat. Klopt, ja. Er was een hele loods met uh, orgels en er uh, werden eerst een aantal uh, toespraken gegeven. En uh, ja, vervolgens uh, kon iedereen luisteren naar een uh, prachtig concert in, uh, in de loods. Oké, okay, want hoe ging dat concert? Uh, ja een draaiorgel een groot uh, boek met gaten erin werd in het draaiorgel uh, gezet en uh, ja spelen maar ja want ik zit altijd te... leuk om te zien. ja want vroeger ging je nog uh, echt draaien hè? De, de draaiorgelman die moest ik echt uh, aanzwieren zeg maar uh, maar ja. tegenwoordig uh, gaat het elektrisch hoe ging dit uh, orgel nou, dit was echt een hele groot orgel. Ik uh, moet zeggen, ik heb hem eigenlijk nog niet zo groot gezien. Oké. Okay. Zeg maar een, een gemiddeld loodset was hier helemaal over de breedte, uh, ja, stond op orgelder. dat orgel er. Zo. Inderdaad, volgens mij ook, uh, ja, inderdaad met de motor aangestuurd. En uh, niet zo'n draaidingetje, uh, zoals ik vroeger inderdaad in de stad en bij de kermis altijd zag. Ja, want dan gaf ik altijd geld, want ja, het is toch weer hard werken, want je moet elke keer uh, draaien. Maar nu, uh, ja. ja, tegenwoordig uh, gaat het op een knopje, is net even iets anders. Maar goed, uh, het was dus een, het grootste draaiorgel van Europa, heb ik uh, hier uh, begrepen. Dat is een 100 jaar oude... Kunkelsorgel en diverse speeches werden inderdaad gegeven. Chris van Velsen is uh, wethouder Cultuur en Paul Smits, ja. voorzitter van de stichting Het Kunkelsorgel. Hadden zij nog wat uh, ja, leuks te melden over uh, of, of er nog een groot feest wordt gevierd? Of? Nou, het was één groot feest en ze kregen ook een groot uh, draaiorgelboek uh, cadeau en een aantal vrijwilligers uh, van uh, ja, de club die uh, werden in het zonnetje gezet en kregen een bosje bloemen. Oh, dat is hartstikke leuk om te horen. En, nou, ik had begrepen ja. de toegang is gratis, dus hoeveel mensen waren aanwezig ongeveer? Ja, de lood stond helemaal vol met stoelen en uh, ja, het was helemaal vol. Het was gezellig druk daar. Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. Uh, nou, ja. jij bent uh, vliegende reporter en eigenlijk fotograaf. Dus uh, jij ging daarna gelijk door naar uh, Heemstede. Ja. De, de Harmonie. De, de Harmonie, inderdaad. Er was eh. een prachtig concert uh, in het oude Atheneum daar. En het Hakenstad Atheneum. En uh, ja, ze bestonden 100 jaar en ze kregen een, uh, een erepenning uitgereikt. Oh, door wie? door de heer Borgot van uh, de provincie die, die was aanwezig en uh, na wat gespeeld hebben daar ja, kregen ze de eerder e die toe uh, uitgereikt. Oké, okay. uh, ja, ik weet dat, uh, dat uh, het groepje, zeg maar, uh, de Sint Michael is opgericht door Theo Telling. Dat is een uh, man uit Limburg. En die, die miste eigenlijk zo zijn, uh, zijn eigen, zijn eigen clubje, want hij werd als postbode overgeplaatst. En toen heeft hij besloten om zelf maar een, uh, een, een, een vereniging op te richten. En dat is dus eigenlijk deze uh, Sint Michael. Maar ja, ik neem aan dat hij er niet bij is, want het is 100 jaar geleden. Maar zijn er nog andere mensen die al uh, de de, de Sint-Michael vanaf, vanaf heel vroeger hebben meegemaakt? Uh, ja, er was een uh, man die was al ruim 60 jaar lid van, uh, van de organisatie. En uh, er waren ook nog veel familieleden van uh, ja, de tellingen die, uh, die daar aanwezig waren. Oké. Okay. Die, die nog in het koor speelden. Zo, dat ook nog zelfs? Ja. ja. ja eigenlijk zou je zo iemand ook een, een erepenning moeten geven, hè, die al 60 jaar lid is van...